7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rusland zegt dat het een succesvolle test heeft gedaan... met een hypersonische raket. Die Kinjal-raket is een van de nucleaire wapens... die president Poetin begin deze maand presenteerde. Hij noemt de raket het perfecte wapen. De Kinjal vliegt met tien keer de snelheid van het geluid... en heeft een bereik van 2000 kilometer. Op beelden is te zien dat het projectiel wordt gelanceerd... door een gevechtsvliegtuig, de Mig-31. En die straaljager is volgens het Russische ministerie ministerie van Defensie niet te detecteren door radar. In zijn jaarlijkse toespraak tien dagen geleden zei Poetin al... dat iedere nucleaire aanval tegen Rusland of zijn bondgenoten... kan rekenen op een directe reactie. Op verschillende plaatsen in Duitsland is de afgelopen dagen brand gesticht... in Turkse panden, waaronder moskeeën. Niemand raakte daarbij gewond, maar de verontwaardiging over de aanslagen is groot. In Berlijn werd brand gesticht in een moskee. De politie gaat uit van een aanslag met een politieke achtergrond. De burgemeester van Berlijn noemt de aanslag onaanvaardbaar... In Sauerland werden verder drie molotov-cocktails naar een huis gegooid. En in een andere plaats werd het raam van een moskee ingeslagen. Een brandgesticht bij een Turkse groentezaak. Vrijdag was ook al brandgesticht in een moskee in Baden-Württemberg. In de Eredivisie heeft Feyenoord thuis gewonnen van AZ. Het werd in de Kuip 2-1. En door het verlies van AZ houdt die club uit ook maar vijf punten achterstand... op de nummer twee van de ranglijst, Ajax. Dat won eerder vanmiddag met 4-1 van Heerenveen. FC Utrecht versloeg Vitesse met 5-1... en Groningen tegen Pex Zwolle eindigde in 2-0. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk nog wat regen. Verder meest droog. Vooral in het noorden wordt het mistig. Temperatuur vannacht tussen 4 en 6 graden. Morgen in het noorden nog mistig. In het oosten wat regen. Verder afwisselen zon en wolken. En smiddags verspreid over het land een paar buien. Het wordt morgen 8 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook gegevens wil hebben?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 PO Radio 1. KRO en De verkoop van elektrische auto's gaat explosief groeien. Maar twee derde van de gemeente heeft geen beleid voor elektrisch rijden. Dus waar moeten die wagens laden? Reporter Radio met Niels Heithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV... met straks nieuws over het amputeren van paardenstaarten, het zogeheten couperen. Dat is in Nederland verboden, maar paardenfokkers hebben een sluiproute gevonden... om hun paard toch zonder staart te presenteren op zogeheten keuringen. Dat zijn paardenshows. Verder, reporters en rubriek met regionale onderzoeksjournalistiek. De Limburger vond uit dat in drie jaar tijd... Meer dan 2000 bewoners van asielzoekerscentra zijn vertrokken met onbekende bestemming. Ze verdwenen helemaal uit beeld. Eerst de elektrificatie van ons wagenbestand. Experts verwachten een enorme groei van het aantal elektrische auto's. Maar gemeenten zijn daar niet op ingesteld. Tweederde van de gemeente heeft geen beleid voor elektrisch rijden. De gemiddelde wachttijd voor het laten plaatsen van een laadpaal is een half jaar... Jolien de Vries ging op zoek naar een laadpaal in het centrum van Emmen... en sprak met een elektrisch rijden-enthousiasteling. Nou, het is op zich vrij koud, dus ik zet hem even aan. De navigatie wordt gestart. Hier zou ik iets zeggen, maar we rijden al. Dan is dit alles wat je hoort en dat zijn eigenlijk de banden die je hoort... Maarten Hoogslag is een van de 20.000 elektrische rijders in Nederland. Een soort strijkeizer. Zo ga je over de weg. Het is geluidloos, het zoeft, het, het glijdt en het is heel snel. Dat aantal gaat de komende jaren explosief stijgen, verwachten experts. Maar Nederland is er nog niet klaar voor. Dat merkte ook Maarten. Tijdens een ritje tussen zijn woonplaats Ookmar en Zaandam vertelt hij wat hij ontdekte. toen hij begon met elektrisch rijden. Het vereist wat planning. Wat me positief is opgevallen, is hoe prettig het rijdt. Dat is echt een groot verschil met, met benzine of diesel. Tegenwoordig wordt dat wel eens een plofmotor genoemd. Uh, om een soort duw te geven naar iedereen uh, die dat nog uh, doet. Zijn er ook dingen minder positief opgevallen? Uh, je moet soms een beetje letten op voetgangers die jou niet horen aankomen. Uh, dus je moet iets meer anticiperen. Maar ik heb heel lang motor gereden. Dus ik weet al van tevoren uh, of iemand de fout gaat maken. Dat is een soort getraind oog. En verder... Nou, wat ik soms wel zie, is uh, dat een, een Tesla-rijder, om maar even een merk te noemen, dat die naar elkaar zwaaien. Een soort gevoel van uh, wij weten hoe leuk het is. En dat wordt gevierd met de duim omhoog. In de buurt van Maarten Hoogslag wonen steeds meer elektrische rijders. De openbare laadpalen zijn daardoor regelmatig bezet. En dat leidt nogal eens tot frustraties. Nou, er zijn uh, af en toe wel um, discussies geweest met uh, bewoners, met een, uh, een hybride auto die, omdat zij de eerste waren, een beetje aan een soort gewoonterecht... hadden aangenomen dat die paal voor eeuwig hun paal zou zijn. Terwijl het ook een openbare paal is. En dat heeft uh, bijzondere discussies opgeleverd... in de zin dat men vond uh, dat dan kennelijk de nieuwkomers maar verder moesten lopen... en zij dichtbij hun huis wilden kunnen blijven parkeren. Hoe is dat afgelopen? Um, dat een aantal mensen die ik heb aangesproken hun gedrag gewoon niet uh, gewijzigd hebben. Die staan nog steeds, ja, mijn inziens uh, te lang met een volle accu een plekje bezet te houden. Dus dan moet ik hier in de buurt een rondje rijden en dan wat langer lopen. En s ochtends onthouden waar ook alweer mijn auto stond. Hier wordt het trouwens ingehaald door een broertje van deze auto. Even kijken of die terugslaat. Nee, ik had het niet gezien. Het is ook geen elektrische auto. Het is de variant met een verbrandingsmotor er nog in. Je ziet dat er aan de uitlaat rook komt. Maar het model is hetzelfde. Dat heeft heel nice slim gedaan. Uh, ze kunnen als het ware drie soorten auto's maken met slechts één keer uh, de carrosserie. Ik heb toen ik de auto in gebruik genomen. In mei 2017 heb ik bij de gemeente een uh, paal aangevraagd. In de hoop dat op, de, op die manier uh, het tekort snel zou worden aangevuld. Mei 2017, en die paal die, die staat er inmiddels? Uh, die staat er sinds een maand. Dus het heeft een, uh, een maandje of acht geduurd. Is dat gebruikelijk? Het schijnt dat een maand of zeven gebruikelijk is. Dit was nou, ruim acht maanden, dus het was een maand extra. Maar zelfs de normale termijn komt er mij al als erg lang over. Heeft u de gemeente gevraagd waarom dat zo lang duurt? Uh, ja, er zijn heel veel verschillende partijen die ermee gemoeid zijn. Uh, en het zat nog wat tegen bij één aannemen. Nou, dat bij elkaar leverde iets van nou, die ruim acht maanden uh, wachttijd op. Um, en die nieuwe paal die inmiddels uh, gelukkig is gearriveerd... die heeft ook slechts één plek toegewezen gekregen. Dus die paal die heeft twee stekkers. Maar er is maar één plek toegewezen aan elektrische auto's. Dus dat is na acht maanden gewoon nog steeds heel erg weinig. Want in die acht maanden wachttijd zijn er ook drie auto's bijgekomen. Elektrische auto's worden voor consumenten steeds goedkoper. Ze zijn zuinig, stil, maar ze kunnen wel aardig optrekken, laat maar te zien. Gewoon oh, lekker hard Echt af en toe leuk. Nou, we staan nou stil. Het is vrij voor ons. En dan is dit de acceleratie waarmee je de meeste GTI's wel achter je laat. En geluidloos nog steeds. Op dit moment heeft slechts een derde van de gemeenten beleid op het gebied van elektrisch rijden. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Elektrische Rijders. Wat staat ons de komende jaren eigenlijk te wachten? Trendwatcher Vincent Everts geeft een flits-update. Uh, wat er gaat gebeuren vanaf 2020 zijn de elektrische auto's goedkoper dan plofauto's. En ze gaan drie keer zo lang mee en ze zijn drie keer goedkoop per kilometer... en ze hebben geen onderhoud nodig. Dan gaat het heel snel vanaf dat ogenblik. Het waren vroeger eigenlijk de automobielwereld... die wilde alleen maar naar uh, waterstofauto's en die zei... dat gaat allemaal heel lang duren. Die zijn degenen die nu gewoon alle fabrieken aan het bouwen zijn. En die zijn degenen die aan het pushen zijn. Nou, dan weet je dat het gewoon... een A is het technologie, B is het een lobby van grote organisaties en c is het nog het klimaat erbij, heb je een hele krachtige combinatie die ook gewoon Nederland compleet gaat veranderen. Op sommige plekken is die nog heel ver weg. Van de 42 grootste steden in Nederland heeft Emmen de minste laadpalen per 100.000 inwoners. We spreken beleidsadviseur Timing Corporaal op het gemeentehuis. Kent u zelf mensen die elektrisch rijden hier in Emmen? Nee. Speelt dat onderwerp onder bewoners, heeft u het idee? Vast wel, net zoals in de rest van Nederland. Wat speelt het? Is het een hot item? Dat nou, weet ik niet. Minder, denk ik hier nog. En we zetten in ieder geval in op zonne-energie, grote zonneparken, maar ook, ook leningen voor particulieren. En inderdaad, en, en elektrische rijden, ja, dat laten we aan, over in eerste instantie, aan de particuliere uh, initiatieven. En daarin zijn wij dan volgens. Maar dat komt hier vanzelf. Niet iedereen in Emmen denkt er zo over. Fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie... is kritisch op de manier waarop de gemeente met elektrisch rijden omgaat. Het is sowieso uh, jammer dat Emmen uh, er zo onderaan bungelt... in de lijst van grotere gemeenten uh, als het gaat om het groene imago. Uh, maar daarnaast vinden wij specifiek dat Emmen veel te weinig doet... Uh, om elektrische laadplekken te stimuleren, om die te laten ontstaan. Ja, want er schijnt een grote groei aan te komen, een explosieve groei... volgens experts in elektrische auto's. Is Emmen qua beleid daarop voorbereid als dat gaat gebeuren? Nee, op dit moment niet. Onvoldoende. Er zijn ongeveer 25 laadpunten en het is een hele grote gemeente. En dan zou je toch een veel hogere dichtheid mogen verwachten. Is het echt zo moeilijk om een laadpunt te vinden in Emmen? We gaan op zoek in het centrum. Hij moet hier ergens in de buurt staan. Uh, heeft u enig idee waar? Het zou rond dit plein moeten zijn. Dit is het Noorderplein, waar de bibliotheek onder andere is. Maar ik weet het zelf ook niet precies. Dus we moeten even wandelen. We gaan een stukje lopen. Ja. We lopen nu naar de parkeergarage. Die kant? Geen idee. Zou je toch denken dat hij hier ergens moet zijn? Ja, dat zou ik wel denken. Er wordt wel gedieseld. Maar geen elektrisch. Nou, hier nog niet. Nee, hier niet. We moeten even om het gebouw heen kijken of het daar is. Want hier is ook een parkeerterrein? Ja, uh, hier, zijn, uh, hier, hier was een parkeerterrein. Oh wacht. Ja, dat is weggehaald. Het kan natuurlijk zijn dat het daar was. Uh, daar wordt binnenkort een nieuw flatgebouw neergezet. Dat is de plaats voor elektrisch laden gesneuveld. Ja, misschien? dat vrees ik wel, ja. Oh jee. Ja, hm. verder zou ik het niet weten op dit, op dit uh, plaatsje. Oh jee. En dit was een van de hoeveel uh, plekken? Nou, hier in het centrum denk ik ongeveer de enige. Aan de andere kant van het land... probeert de gemeente Zoetermeer wel een actief beleid te voeren... om elektrisch rijden te stimuleren. Robin Paalvast... Wethouder Groen en Duurzaam werd vorig jaar beloond met een gouden stekker van de Vereniging Elektrische Rijders voor zijn innovatieve laadpalenbeleid. Op een online platform kunnen bewoners mogelijke locaties van laadpalen in hun gemeente bekijken en van commentaar voorzien. Wanneer kwam die gedachte dat jullie iets meer moesten doen dan alleen ja, wachten op een aanvraag en dan het plaatsen van een paal? Ja, wat we zagen is dat we natuurlijk nu incidenteel steeds een paal bijplaatsten... En we uiteindelijk natuurlijk naar een situatie willen groeien... waar we de hele stad goed afdekken met, met laadpalen. Dus waar het goed verspreid is over de stad. Um, en toen we het besluit namen om 130 laadpalen uh, extra neer te gaan zetten... hebben we ook gezegd van laten we dat ook plotten op, op de stad... zodat we een goed grid hebben... zodat je maximaal 300 meter hoeft te lopen tot een laadpaal. Wordt er ook meer elektrisch gereden nadat het platform er is? Nou, wat we wel zagen is... Um, dat wij dat, dat de, lijst, de wachtlijst opliep op een gegeven moment. Dus dat er echt wel behoefte was aan meer, uh, meer laadplaatsen. Nou, dat, dat realiseren we nu met die 130 nieuwe laadpalen. En dat maakt het dus voor mensen natuurlijk ook wel makkelijker als je een elektrische auto aanschaft, dat je weet dat je in de buurt een elektrische laadpaal uh, uh, kunt krijgen. Uh, want anders heb je een mooie elektrische auto, maar ik kan hem niet opladen. En dat is toch belangrijk. Want, zoals trendwatcher Vincent Evers al aangaf... 80% van de Nederlanders heeft geen parkeerplaats. En is voor een laadpaal dus afhankelijk van de gemeente. Verandering hangt in de lucht. Maar op de weg met Maarten Hoogslag is daar nog weinig van te merken. Er zitten toch weinig elektrische auto's als je zo rijdt nog, hè? Ja, het is maar 1% van de verkoop. Maar het is wel zo met, met stijging. Als het ieder jaar verdubbelt, dan merk je een paar jaar niks. Totdat je het wel merkt en dan is het ook niet meer te houden. en vervolgens beleid je uw bestemming. Wij zijn er. Tegelijkertijd zijn we dan natuurlijk ook nog niet helemaal... wat het elektrisch rijden betreft. Auke Hoekstra is onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven. Een positie die overigens wordt bekostigd... door onder meer netbeheerder Alliander. Hij schrijft rapporten over versnelling van de energietransitie... dus de omschakeling naar groene energie, duurzame energie. Meneer Hoekstra, goedenavond. Goedenavond. Ja, realiseren we ons hoe snel die overgang naar elektrisch rijden... de komende jaren zal gaan? Nee, ik denk dat je veilig kan zeggen dat bijna niemand dat voldoende inschat. Ik, ik heb ondertussen vier van dit soort revoluties meegemaakt. Eerst de PC, toen het internet, toen de mobiele telefoon. En elke keer zie je dat bijna iedereen het onderschat. En het leuke is, dat trouwens, vooral, tenminste, dat vind ik dan weer leuk, dat vooral de experts het heel erg onderschatten. Maar behalve Vincent Evers dan natuurlijk, die we zojuist wel Ja, hebben. precies. Trendwatchers niet, zou ik maar zeggen. Maar de mensen die, uit de, uit, zeggen, die in de traditionele industrie, bijvoorbeeld in de auto-industrie... of uh, als het met zonnepanelen gaat, de, de elektrische industrie zitten... die denken vaak van, nou, alles gaat zo op zijn kop, dat kan niet waar wezen. Maar uh, is het een voorspelling die u doet? Dus dat het ineens uh, veel sneller zal gaan dan tot nu toe? Of vindt u dat het tot nu toe ook sneller is gegaan dan we dachten? Nou ja, het is eigenlijk net zoals het net ook al werd gezegd. Het is, het is wat, wat wij dan noemen exponentiële groei. Dus een aantal procenten per jaar. En dat is eigenlijk heel constant. Maar dat denkt in eerste instantie van zo hard gaat het niet. Want 20% groei, hè. 20% van, van, van niks is nog steeds niks. Ik ga... nee. Maar op een gegeven moment kan het heel snel gaan. En um, um, als je de lijn zo doortrekt. Dan zien we in ieder geval in 2022, 2021 elektrische auto's voor de meeste mensen al goedkoper zijn om te, om te hebben, in ieder geval nog meteen de aanschaf, dan gewone auto's. In 2025 zijn de elektrische auto's waarschijnlijk ongeveer dezelfde winkelprijs en veel goedkoper om te bezitten. En ja, dan gaat het wel heel hard, denk ik. Met ja. een nieuwe verkopen, maar dat duurt nog steeds een tijdje... natuurlijk voordat het hele wagenpark vervangen is. Uh, maar schetst u nu het meest realistische scenario... of het meest optimistische scenario? Nou, in ieder geval dat het over een jaar... dat in 1922 voor de helft van de mensen uh, goedkoper is om te hebben... dat is een, een, een volstrekt realistisch scenario. Dat is mijn werk, zou ik haast zeggen. Dat is, weet je, uh, alle kosten heel precies optellen en aftrekken... Huh? en daar voorspellingen mee maken... op basis van de technologische ontwikkelingen die vaak redelijk goed voorspelbaar zijn. In hoeverre iedereen wil dan gaat kopen... is natuurlijk heel iets anders. Hè? Het kan heel goed zijn dat een auto net goedkoper is... maar dat niemand hem koopt. Maar wat we tot nu toe zien... Um, uh, ja, verwacht ik wel dat in 19, ja, 2025... ruim meer dan de helft van de mensen... die een personenauto nieuw nodig heeft. Um, ja, Ik vermoed eigenlijk wel een elektrische auto zou kopen. Maar dat, ja. is, dat, is, dat is een beetje koffie. Die ik krijg, want daar komt ook een stukje psychologie bij... In ieder geval zijn ze een dief van hun eigen portemonnee als ze het niet doen. Maar dat kan ik met zekerheid zeggen. Er spelen natuurlijk nog meer dingen dan alleen geld en aanschafbedrag... en onderhoudskosten bij de aanschaf van een auto. De vraag is namelijk ook of het bij elektrisch rijden blijft... of dat er nog weer een nieuwe ontwikkeling komt, bijvoorbeeld naar waterstoffen. Want elektrisch rijden is natuurlijk ook niet CO2-neutraal. Uh, nee, zowel elektrisch rijden als, als waterstof is natuurlijk niet CO2-neutraal. Je moet de energie ergens vandaan halen, elektriciteit... Je hebt natuurlijk wel een beetje meer elektriciteit nodig dan bij, uh, bij elektrische auto's, maar, maar niet te min. Als het uit duurzame stroom komt, maar zeggen, dan komt het helemaal goed. En uh -huh. als het uit kolen komt, dan heb je maar 20 of 30 winst, zou ik maar zeggen. In ieder geval bij elektrische auto's. Dus, dus inderdaad, het, het, het, het is niet uh, volledig CO2vrij. Dus het is wel ja. belangrijk dat behalve uh, de omschakeling van het waterpark, wagenpark, ook uh, de opwekking van energie groener zal worden. Dus niet meer afhankelijk Absoluut, van fossiele brandstof. Absoluut. Daar, ik maak dus voorspellingsmodellen en uh, daarbij kijk ik zowel naar zon en wind um, als naar elektrische auto's. En idealiter, ja, die twee horen elkaar te versterken. Dat is ook wel een natuurlijke combinatie, moet ik zeggen. Omdat je met zon en wind ja, toch met, met het probleem zit dat ze natuurlijk niet altijd... De zon schijnt niet altijd nee. de wind waait niet altijd. Net op, precies op het moment dat je het wil hebben. En het leuke van de elektrische auto's is, van, van de meeste auto's, is dat ze... Nou, 23 van de 24 uur stilstaan. Dus je kan eigenlijk het moment dat ze hun energie gebruiken.. kan je wel een beetje sturen. En op die manier kan je dus. Uh, ja, in feite die autobatterijen gebruiken. als een stukje hulp. voor die zon en wind. Dus die, die combi, daar. Maar hoe dan? Dat ze terugleveren aan het net, of wat bedoelt u? Dat kan ook. Dat is tijd aan vehicle-to-grid, V2G. V2, vehicle-to-grid? Uh, een zijn heel ja. simpele oplossingen al... Je komt bijvoorbeeld s'avonds thuis om een uur of zes en dan plug je in. En op dat moment is sowieso de het elektriciteitsnet... en hebben we de meeste moeite uh, om de uh, elektriciteit op te wekken... want dat is gewoon wat iedereen op dat moment gaat gebruiken. Iedereen komt thuis, hm. wil een, een pot met eten, de, de, ja. de waterkoker gaat op, de, alles gaat aan. Het is donker, ja. Precies, precies. En uh, wat we ja, in de toekomst waarschijnlijk zullen zien met elektrische auto's... is dat we dan smart charging gaan toepassen, zoals we dat noemen. Dus die auto wordt ingeplucht, maar die gaat nog niet meteen laden. Die wacht even tot een uur of acht, negen, ja. tien... Uh, uh, tot de stroom lekker goedkoop is en, dan, en, en duurzaam. Uh, en, en laat dan maximaal op. Ja. En uh, op die manier kunnen ze elkaar goed versterken, die elektrische auto en het elektriciteitsnet. U praat ook met gemeenten over het beleid omtrent elektrisch rijden. Nou mm -hmm. zei ik net al, twee derde van de gemeenten heeft geen beleid. Wat valt u eraan op? Ja, nee, Voor de eerlijkheid natuurlijk, twee derde van het aantal gemeenten heeft geen elektrisch beleid. Maar het zijn vooral de grote gemeenten die het wel hebben. Dus, mm -hmm. dus als je inwoners zou tellen, dan, dan is het denk ik niet twee derde die geen beleid heeft. Maar, maar niettemin, um, ja, het is ook wel logisch hè, als je erover nadenkt. Stel je voor dat je, je woont in een kleine gemeente met, laten we zeggen, duizend inwoners of zo, of misschien tienduizend inwoners. En dan hebben tien mensen een elektrische auto. Ja, moet je dan ineens een ambtenaar deel van zijn tijd vrij gaan maken om die mensen te gaan helpen? Dat is, dat is best wel lastig. En daarom proberen we die gemeente ook zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit de VNG en vanuit het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur. Met een soort van template van, ja, hoe ga je daar nou mee om als ineens iemand opbeeldt en zegt van, hebt u een laadpaal voor mij? En ja, uh, je hebt voor de rest druk met andere dingen. Ligt hier dan geen rol voor de landelijke politiek? Ja, ik vind dat landelijke politiek zeker uh, misschien wel iets meer zou kunnen ondersteunen dan nu. Ze hebben het Formule E-team ondersteund uh, met, met een paar honderdduizend euro. Ze hebben uh, het uh, Nationaal Kenniscentrum Laad Infrastructuur ondersteund. En dat helpt zeker. Ook uh, hebben ze een aantal miljoentjes, uh, vijf of zes denk ik misschien iets meer, maar zoiets... Uh, besteed aan het, aan, het, aan het helpen realiseren van laadpunten. Hè. Dus, dus, dus vooral in het verleden was een laadpunt uh, absoluut niet kostendekkend. Het wordt steeds kostendekkender, maar toch. Er moest er gewoon geld bij. En dat heeft de nationale overheid wel degelijk bij, bij gesteund. Maar het is wel peanuts als je... Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de bijtelling en andere vormen van, van ondersteuning. Dus ik zou inderdaad de centrale overheid willen aanmoedigen ja, dan, dan, om de gemeentes een beetje verder te steunen. Ja, misschien ook met uh, die handreiking zoals u die ook doet voor ambtenaren. Met wat voor beleid moet je nou eigenlijk ontwikkelen voor laadpalen? Want dat is eigenlijk ja, heel zeker. concreet. Het is, het is nu eigenlijk een aantal enthousiastelingen bij de grote gemeenten. Uh, de, en een paar enthousiastelingen zoals ik, die dat in een vrije tijd een beetje zitten te doen, die daar nu uh, uh, die, die handreiking aan het maken zijn, voor een belangrijk deel, dat zou best wel veel beter kunnen. Ja. Ik dank u wel. Auke Hoekstra van de TU Eindhoven. Geen dank. The on the palm tree streets. Calling yourself in love with me. baby,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 Verschijnt het nieuwe album van Alan Clark Bad Therapy. En daarvan komt dit Cold in California. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Trekpaarden, werkpaarden van 700 kilo zwaar, die werkten vroeger op het land, maar worden tegenwoordig vooral gehouden als hobby. Ze hebben er, als ze geboren worden nog een staart, maar die staart wordt er nogal eens afgeknipt. Sinds 2001 is dat couperen verboden. 2016 werd na een uitzending van ons besloten de handhaving daarop te verscherpen, maar nu blijkt dat ook in 2017 nog steeds opmerkelijk veel trekpaarden gecoupeerd werden. Dat paard werd, euh, ja, dan overdrijf ik niet, dat werd een meter kleiner op dat moment. Want euh, ik stond er eigenlijk versteld van, toen dat gebeurde... ja, ik dacht bij mijn eigen, ja, het lijkt wel of het paard niet verdoofd is. Maar hij was optimaal verdoofd. En euh, zo gauw als dat gebeurd is, nou ja, dan vloeit er nog wat bloed natuurlijk, dat is logisch. En euh, nou, dan pakt die smid, pakt een gloeiend heet... IJzer. en dan brandde die, die stomp die erover blijft, die brandde ze dicht. En dat, was, uh, ja, dat, paard, dat paard had op dat moment een helsepijn. Een helse pijn. Eerst even terug naar 2016. Het gebeurt gewoon nog, dat couperen, terwijl het al 15 jaar verboden is. Ik belde in die tijd met mensen die mij zouden kunnen uitleggen... waarom er nog steeds paardenstaarten afgeknipt worden. Die mensen waarschuwden me. De eigenaren van trekpaarden verdedigen het couperen met hand en tand... In het eerste levensjaar van de Veulen wordt de staart gekopieerd. En mensen die dat niet begrijpen, zullen ze verbaal of fysiek duidelijk maken dat er niet over te discussiëren valt. In die periode, augustus 2016, hoorde ik van de tweejaarlijkse nationale, een soort festival voor trekbaarden. Omdat de kans dus niet zo groot was dat ik als journalist te woord zou worden gestaan, ging ik anoniem. Het was zomer. Ik deed een telefoontje in mijn BH. Ging naar Limburg en zette het ding op opnemen. Ook op de nationale tafel. natuurlijk. zeer geïnteresseerd in het Nederlandse luchtvaart. Waar moet ik op letten? Ja, op het hele paard eigenlijk. Waarom schrijf, u schrijft u dingetjes op? Wat schrijft u nu? De nummertjes. En dan zet u er ook bij of u ze, of u ze mooi vindt. Hoe uh, hoog of ze komen in de uh, rangschikking. Uh, of ze goed kunnen bewegen. Uh, of ze een ruime stap hebben. En een uh, vlotte draf. En de staarten, want die zijn bij allemaal verschillend. Momenteel dus uh, kies je daarvoor of je laat de staart er aan. Of je laat hem eraf vallen in uh, Frankrijk. Maar zonder, als je geen, geen originele papieren erbij hebt, als er de staart af is, dan moet je er nergens meer komen. En vindt u het mooier met of zonder staart? eerlijk zijn, zonder. En dan hebben ze een mooie willen? En dan hebben ze mooie billen? ja. Dus als het zeg maar echt niet meer zou mogen, echt nergens meer zou mogen, zou het een teloorgang van het ras zijn, volgens mij. En dan zullen er veel mensen stoppen. Met de fokkerij. Zijn alleen ze... vanwege die staarten? Ja. Dat is een heel heikel punt. Een heikel punt, die staart. Er was duidelijk meer voor nodig om het couperen te stoppen met de opnames van het verborgen microfoontje in mijn BH... en een interview met degene die je aan het begin hoorde... die zag dat een paard een halve meter korter wordt bij zo'n ingreep... maakten we een Radio 1-uitzending. KRO-NCRW. Het is verschrikkelijk pijnlijk en 15 jaar geleden verboden de regering het, het afhakken van paardenstaarten. Maar het gebeurt nog steeds. Reporter Radio. Die uitzending viel op en toenmalig SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven... die in 2010 al een motie ingediend had over het verbod op couperen... stelde opnieuw Kamervragen. Het had effect. Staatssecretaris van Landbouw Martijn van Dam noemde het couperen verminking... en kondigde in de herfst van 2016 strengere handhaving... door de Voedsel- en Warenautoriteit aan, de NVWA de Koninklijke Vereniging van Trekpaarden en Haflingers, de KVTH, schrok. De reden dat de keuring in Paddingen niet doorgaat is als volgt. Vorige week hebben wij van de NWWA een brief ontvangen... waarin wij een uh, dwangsom opgelegd hebben gekregen van 15.000 euro. We zijn daarop... Uh, in ieder geval naar de voorzieningenrechter uh, gegaan... om daar toch in ieder geval een, een uitspraak uh, van te krijgen. En daarvoor hebben we de wet nodig die zegt van, dat het niet meer kan. Ja. Maar wij kunnen dat zelf niet doorvoeren. Op 22 december 2016 deed de voorzieningenrechter... het College Beroep voor het Bedrijfsleven, CBB, uitspraak. De Koninklijke Vereniging van Trekpaarden en Haflingers, de KVTH... verloor de rechtszaak. Nou, dat vind ik uh, buitengewoon uh, goed nieuws. Tweede Kamerlid van Gerven. Voor de paarden uiteraard, want daarmee komt eigenlijk een definitief einde... aan de, aan de praktijk van uh, dierenmishandeling. Het koperen van padenstaten dient geen enkel doel. Uh, en het is goed dat dat uh, weer bevestigd wordt dat dat eigenlijk uh, dat dat niet mag... dat dat verboden moet worden, moet blijven, moet zijn. Nu zou het koperen stoppen. Verbod en handhaving waren helder. Je verwacht het dus niet, maar ik wilde toch weten... of het verbod om op een keuring te verschijnen met een gekopeerd paard... ook echt zou werken in 2017. In het verbod was een kleine ontsnapping voor de eigenaren. Als er een medische reden is, als de staart ontstoken is... of bijvoorbeeld gebroken, dan mag er wel gekopeerd worden. Laura van de Paashoef, Jens uit de Linden, Orfee van de Padelhoeve... Hennie van het Tiendenhof. Samen met Albertine Nannings, journalist van De Hoefslag. en Kaya Verbeke van het Belgische platform voor onderzoeksjournalistiek Apache. bogen we ons op de zolder van de Apache over de trekpaardenkeuringen en uitslagenlijsten van 2017. En Violetta van de Bouwhoeve. vind ik ook. Violetta, ja. Hier. hier en, dan. en die yes van. Henny. van En Jet van de Maaskanthoeven. We hebben er nu vier. moeten er meer? Ja, nog één. Jens uit de Linde. Ja. Jens uit de Linde, die wilde ja. ik sowieso. Ja. Jensie, ja. ja. Ja, ik ben zelf opgegroeid op het platteland. Dus um, het vreemde was dat ik er eigenlijk nog nooit had bij stilgestaan. Dat die staarten gecoupeerd werden, want ik ben opgegroeid met, het, met het, het typ, de typische look van die trekpaarden. Maar die staat er gewoon niet bij stil, dat dat helemaal niet de natuurlijke look is. Maar ik stelde me daar eigenlijk geen vragen bij... dus pas toen jij mij oppaalde, dat het duidelijk was van... ja, inderdaad, die hadden geen staart. Ik was er eigenlijk van overtuigd... ja, het is geregeld, het wordt niet meer gedaan. Totdat ik dus in mijn inbox een mail kreeg uh, van iemand... die zei, joh, op de keuring in IJsendijken... zijn uh, drie gekoupeerde veulens gezien. En daar zaten foto's bij, en dat waren inderdaad uh, gekoupeerde veulens. En die kon ik herleiden... Via hun hoofdstelnummer aan de catalogus. En dat waren twee Belgische eigenaren en één Nederlandse eigenaar. Dus in België, inderdaad, gebeurt het ook nog. Hè. Uh, het is ook verboden sinds 2001. Uh, om uh, trekpaarden te couperen. Maar ook in België gebeurt het inderdaad nog steeds. Dan noemen ze het blokstaarten. Wij noemen het inderdaad blokstaarten. Ik kan je er ook wel meteen iets bij voorstellen. Uh, Natuurlijk, ja. zo'n hele kleine schoen, staart. Heen. Ja, want er, ja. Ja, er blijft niks meer over van de staarten. toen in 2016 die uitspraak kwam van de CBW... toen was de enige mogelijkheid om toch nog te couperen. als een paard een medische attest had. Dus als het medisch noodzakelijk was om staart te kopiëren. Nou, dat, dat hebben die eigenaren gebruikt, hè? Want uiteindelijk hebben we nu gevonden hoeveel Nederlandse eigenaren? Um, we hebben vijf Nederlandse eigenaren die in totaal zes gekopieerde veulen's op de tentoonstelling hebben voorgesteld. En ongeveer twintig in België, uh, twintig uh, veulen's in België die in 2017 nog gekopieerd werden, ja. Ja. Zes Nederlandse. En ongeveer twintig Belgische veulens. Zouden al die veulens een medisch probleem aan hun staart hebben? Mijn naam is Marianne Sloet En u vraagt mij dat vanuit mijn functie als hoogleraar... inwendige ziekte van het paard in Utrecht. Nee. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat er plotseling 26 feules zijn... met een medische, wij gebruiken liever het woord veterinaire, indicatie... voor een staartamputatie. Als we gewoon een 20 of een 30 jaar terugkijken... dan zien we dat er één per jaar of misschien één per twee jaar zagen over die periode. En als we zo'n patiënt hebben, dan wordt ook altijd heel goed vastgelegd wat de indicatie is om zo'n operatie uit te voeren. Is er een ontsteking? Is er een breuk? Is er iets bijzonders? En uh, zijn er vaak ook wel is er beeldmateriaal van voor en na. Dus dan wordt er heel goed vastgelegd dat er ook echt een veterinaire reden is om die staart eraf te halen. Maar nogmaals, dat is echt een zeldzaamheid. Maar het zijn er dus veel. Wat zou dan de reden voor het koperen zijn geweest? Ik ben bang als we er plotseling na de nieuwe regelgeving... Uh, 26 vinden in Nederland en België... dat er dan toch sprake is dat dit weer om cosmetische redenen is gedaan. En uh, dat is een oneigenlijk gebruik van de regeling... zoals hier was voorgesteld. En hoe jammer het ook is, ik was er een groot voorstander van... om een ontsnapping te houden voor echte veterinaire indicatie. Maar als daar op deze manier waarschijnlijk misbruik van gemaakt wordt... dan lijkt mij dat iets wat we misschien niet meer door moeten gaan. Echt een zeldzaamheid, zegt hoogleraar Sloet over een paard wiens staart gekopeerd moet worden om veterinaire redenen. Uit het onderzoek van ons in samenwerking met de Hoefslag en Apache kwam één opvallend paard naar voren, Jet van de Maaskanthoeve. Jet is het veulen van de secretaris van de Koninklijke Vereniging van Trekpaarden en Haflingers, de KVTH. De KVTH, die in 2016 een uitspraak van de rechter afdwong, heeft een secretaris met een veulen zonder staart. Waarom, vroeg ik me af, heeft Jet van de Maaskanthoeve geen staart? Ik belde de secretaris en dat was geen leuk gesprek. Hij zei, Jet is op zijn eigen stal geboren, maar gecoupeerd bij een maat in België. De plaatselijke dierenarts had het nodig gevonden en verder wist hij niet wat de reden was. En hij verbrak het telefoongesprek. Maar als er een goede reden was om te koperen, waarom vertelde hij dat dan niet? En waarom was hij niet naar een Nederlandse dierenarts gegaan? Goedemiddag. en zie 11. Vier jaar hengsten in de ring. De jury is begonnen met water. De eerste hengstenkeuring van 2018 was in Lunteren. Ik ging daar naartoe in de hoop de secretaris nog een keer de vraag voor te kunnen leggen. Weinig kans met een knalblauwe Karo-NCRV-microfoon. Dus spelde ik een microfoontje op mijn trui. Het was januari en ijskoud zonder jas. Heel erg bedankt. En voorzamerhand zijn we opmerking van de Oh, rijden. Oh, you come from Canada. Goedemorgen, bedankt. Na een paar uur op de tribune moest ik ergens de batterij van mijn microfoontje verwisselen. Ik wilde de secretaris van de Koninklijke Vereniging van Trekpaarden en Haflingers nog even spreken. En stel je voor, het microfoontje zou het niet doen. Ik wist niet hoe de secretaris eruit zag, dus vroeg ik het links en rechts. En uiteindelijk vond ik hem in een propvol hoekje vlakbij een deur naar de kantine. Ik gaf hem een hand, vertelde wie ik was en vroeg of hij met mij wilde praten. Wat wilt u nou eigenlijk horen? Nou, ik wil graag nee, maar wat wilt u nou horen? Waarom? Waarom u nog een veulen heeft wat gekopieerd is geworden? Daar heb ik antwoord op gegeven. Wat wilt u nou horen van mij? Omdat er een medische noodzaak was. Maar dan waarom heeft u het dan niet in Nederland laten kopiëren? Ik heb vorige keer. Ik blijft elke keer die vraag herhalen. Hè? Ja, maar ik denk dat ik. Zoals, geen antwoord ik, heb ik, heb maar, ik heb daar een beetje in een aan dat u telkens de vraag blijft herhalen die ik al antwoord op gegeven heb, maar waar ik al antwoord op, ik denk ik we... al vijf keer antwoord op gegeven nee, en u nee, nee. blijft er maar door. Op ja, raar. want ik begrijp het. Maar... Ik heb daar al antwoord op gegeven. Ze want... is toch in Nederland geboren? En ja. had ze toch ook in. Een... Ja, maar als we alle mensen die in hun eigen land geboren zijn, dan krijgen we het hier ook rustig. En da stelt dus dan weer dezelfde vragen. Ja, ik dacht, ik vind het kan... behoorlijk irritant. De secretaris van de KVTH gaf na herhaald vragen dus geen antwoord. Maar als een paard gekoupeerd moet worden om een medische reden, als er een noodzaak is, dan kunnen de eigenaren dat toch gewoon vertellen? Dan nog maar een paar andere eigenaren bellen. En wat was er met Jens dat hij geen staartje meer had in IJzendijken? Dan moet, ja, dan moet je bij de dierarts zijn. Ik ben uh, namelijk schilder. Heeft u Violetta gekocht met een dus blokstaart of niet? Dit was niet een blokstaart, nee. Is het bij u gebeurd? Maar ja, ik kan het niet zo zeggen. Dat is de jas gedoen. Want die Mary was... Ja, verder. Uh, we moeten met de veearts binnen, mevrouw. En wie was de veearts? Ja, dat stond al wel op dat briefje. dacht ik. We hebben alles moeten afgeven. Maar u heeft dus nee. een uh, medisch attest bij Laura. Ja. En welke dierenarts staat daar dan op? Oh, dat weet ik niet. Ik ben niet thuis. Drie eigenaren van een trekpaard... die niet wisten wat er precies met hun veulen aan de hand was... en ook niet wisten wie de dierenarts was. Gelukkig kwamen er uit ons onderzoek met de Hoefslag en Apache... vier eigenaren die wel wilden vertellen wie hun dierenarts was... en dat was vier keer dezelfde man. Kaya Verbeke belde hem op. Ja, goedemiddag. Ja, ik ben journalist voor uh, Apache... en ik werk samen met uh, radiojournalisten uit Nederland... En uh, wij maken een stuk over het koperen van trekpaarden en ik heb gehoord dat u daar uh, expert in bent en uh, ik had graag wat meer informatie gehad daarover, Je Hebt u even tijd. Ja, maar ja. Mm -hmm. Ik ben er niet zo... Allee. Ik heb niet uh, zin om de rechtbaarheid aan te geven, ik hou dat gewoon beperkt. Uh, ik kan zich wenden tot officiële instanties van trekpaarden. Ja. Nu, um, het is zo, wij hebben uh, een aantal eigenaren gecontacteerd, uh, zowel in Nederland als in België. En het blijkt dat, um, dat zij uh, verwijzen naar u, dus uh, u, u staat er wel voor gekend. Um, maar tegelijkertijd is het zo dat het koperen uh, van, uh, van trekpaarden, dat die medische reden daarvoor eigenlijk maar, ja, dat eigenlijk maar zeer weinig voorkomt. Um, hoe komt het dan dat u dat zo vaak uitvoert? We hebben een weet van vier eigenaren. Ik doe het enkel om medische reden. Ja. Hebt u een idee hoeveel paren dat u hebt gecoupeerd in uw carrière? Ik hou dat helemaal niet bij, dus uh, ja, ik weet het. Dus, uh, Zijn dat er vijf, zijn dat er tien, zijn dat er dertig, zijn dat er meer? Ik heb het helemaal niet vertaald. Het is een aantal, tientallen, ja. Dus het kan okay. wel eens ja, oké. Ja. Oké, goed. Ja, dank okay. Tientallen paarden worden er door deze dierenarts gekoupeerd. Dat is veel. De sluiproute van het medisch attest heeft succes en dat is slecht voor de paarden. We hebben de Orde der Dierenartsen in België gevraagd naar de regels voor dierenartsen rondom het koperen. Maar we hebben geen reactie gekregen. Er is wel ander goed nieuws uit België. De Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, Ben Weits... heeft gezorgd voor nieuwe wetgeving. Want zijn voorlichter vertelde mij... dat de trekpaarden blijkbaar allemaal lijken te leiden... aan dezelfde medische afwijking... waardoor het in de staart moet worden gekopeerd. Dus zorgde de minister voor nieuwe wetgeving... En uh, sinds begin dit jaar is het uh, niet meer toegestaan om met een veulen die gekopieerd werd in 2018 te verschijnen op een keuring. Ook niet als je daarvoor een medisch attest hebt. In België is de knoop doorgehakt. Koperen is verboden en ook met een medisch attest mag je niet naar een keuring. Nu Nederland nog. In februari stond er in Nederland een algemeen overleg dierenwelzijn op de agenda van de Tweede Kamer. In algemeen overleg is er maar één keer, soms twee keer per jaar. Dus het was belangrijk om het onderwerp couperen op de agenda te krijgen. D66 Tweede Kamerlid, Tjeert de Groot, gaat verder met dit dossier... nadat SP'er van Gerven gestopt is als Kamerlid. De Groot stelt vragen aan de minister van Landbouw en Visserij, Carola Schouten. Voorzitter, tot slot. Ik heb ook het couperen van staarten van paarden aan de orde gesteld. Dat is tot vanaf 2001 verboden geweest. En het moest een uitspraak van de rechter vergen nog in 2016 om het ook nog te effectueren. Alleen die rechter heeft een uitzondering gemaakt dat paarden met een medisch attest toch mogen deelnemen aan zo'n tentoonstelling. Een medisch attest is volgens deskundigen misschien voor de hele paardenpopulatie één paard op in de twee jaar is dat nodig. En het blijkt dat tientallen paarden toch deelnemen, kunnen deelnemen aan tentoonstellingen. Um, met een uh, attest van een Belgische uh, uh, dierenarts. Uh, in België is daarop ook uh, gewoon deelname aan, uh, met een medisch attest... aan uh, tentoonstellingen verboden. Het verzoek aan de minister is om dit echt met klem... ook deze praktijk, waarbij gewoon een verbod uit 2001 wordt omzeild... om dit te stoppen. Dank u wel. Voorzitter, de vraag van de heer De Groot om een toezegging over de strikte handhaving van het verbod op het couperen bij paarden. En um, ik heb helaas ook signalen gehoord dat het couperverbod wordt overtreden maar um, tegelijkertijd omdat het koperen vaak in het buitenland plaatsvindt... is het heel lastig om daarop te handhaven. Uh, er loopt momenteel wel een onderzoek van de NVWA naar deze problematiek... en ik wil die resultaten ervan wel graag afwachten. En op basis van die resultaten zal ik kijken of er nog volgstappen nodig zijn. Um, uh, uh, maar op dit moment um, uh, wil ik dus even goed in kaart krijgen... wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. En dat gebeurt nu. Het wachten is nu op de minister... Ze zal uitsluitsel geven in de herfst van 2018. Ondertussen zullen Nederlandse eigenaren naar België blijven gaan om te couperen... en Belgische eigenaren naar Nederland komen... om met een gekoupeerd paard mee te doen aan een keuring. Reportage van Yoga Brouwers. We hebben de voorzitter van de Vereniging van Trekpaarden en Haflingers gesproken. Hij erkent tegenover ons dat het bij het couperen gaat om cosmetische redenen. Cosmetische redenen en dus niet echte medische redenen. Maar hij heeft geen wettelijke middelen om er tegen op te treden. En om die reden kan hij dus ook zijn secretaris, die zelf een gekoupeerd paard heeft, niet berispen, zegt hij. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Ook Gelderland. De Krant van West-Vlaanderen. Verst Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. ...onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Afgelopen drie jaar zijn meer dan 2000 asielzoekers... ...verdwenen uit asielzoekerscentra in Limburg. Betrokken instanties kunnen niet zeggen waar deze mensen zijn... ...blijkt uit onderzoek van Judith Jansen en Sjors van Beek van de Limburger. Die hebben er afgelopen week over gepubliceerd. Goedenavond Judith. Goedenavond. Ja, Hoe moet ik dat voor me zien? Een asielzoeker besluit op een dag uh, niet meer terug te komen... ...zich niet meer te melden en die is dan verdwenen. Ja, eigenlijk zo simpel is het ja. Kijk, als jij asielzoeker bent en je zit in een AZC en je wacht op een beschikking, dan kun je gewoon in en uit lopen. Dat kan overigens elke asielzoeker in een AZC. En als jij besluit van ik, ik, ga, het, ik ga ergens anders naartoe, dan hoef jij ook verder aan niemand verantwoording af te leggen en dan ga je daar gewoon naartoe. En um, elke asielzoeker moet zich elke week melden bij het COA en bij de vreemdelingenpolitie. En doet hij dat twee keer niet? Nou, dan uh, gaat heel simpel gezegd de kamer op slot en uh, dan krijgt iemand geen leefgeld meer. Mm. Maar wat iemand daarna doet, ja, moet hij zelf weten. Maar dit zijn, voor de goede orde, mensen die nog in een asielprocedure zitten. Dus die hebben een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning om hier te mogen blijven. Maar die besluiten op een dag, ik meld me niet meer en die zijn foetsie. Ja, we, we hebben die cijfers opgevraagd. Er staat niet achter elk individu wat de status was van die persoon. Maar je mag aannemen dat mensen die een status hebben gekregen... en in de AZC wachten op een woning, dat die niet zomaar weggaan. Maar uh, waar je wel aan moet denken zijn... of de mensen die al te horen hebben gekregen dat ze sowieso uh, zo zo weg moeten... Hè, dat ze zijn afgewezen en die mogen dan nog 28 dagen in Nederland blijven... Of het zijn mensen die, die wachten nog eigenlijk op een antwoord... maar die denken van, uh, ja, mijn kansen die, die schat ik laag in. Ik ga ja. maar. Of het zijn mensen die een Dublin uh, hebben gekregen... en dat betekent dat ze eigenlijk naar een ander Europees land moeten... waar ze een eerste asielaanvraag hebben gedaan. En, en komen ze daar dan ook aan in het land waar ze naartoe moeten? Ja, dat weet dus eigenlijk niemand. En, en dat is eigenlijk ook wel het hele vreemde eigenlijk aan het hele verhaal. Als jij weggaat uh, van het AZC, dan wordt dat uh, wel genoteerd. Maar waar de mensen vervolgens naartoe gaan, ja, dat, dat wordt nergens bijgehouden. Dat, dat weet niemand. Dus dat kan inderdaad naar, een, naar het land zijn waar ze naartoe moeten. Maar het kan ook, naar een, het kan ook gewoon in Nederland zijn of naar een ander land. Dat, dat, dat weet niemand. Nee, Jullie hebben uitgebreid onderzoek gedaan, ook via de WOP neem ik aan. beroep gedaan op ja. uh, openbaarmaking van stukken. Uh, waar waren jullie naar op zoek? Nou, het, dat begon eigenlijk vorig jaar in de, in de zomer. Toen uh, bleek dat er uh, behoorlijk veel illegale uh, verbleven in Limburg. En dat heel die opvang, er is een soort informele opvang om die groep mensen heen... Uh, dat die helemaal vol zat. En toen dachten we van, nou moeten we eens bij het COA gaan vragen... van hoeveel mensen zijn er eigenlijk uit die AZC's verdwenen. Want in die illegale opvang zaten heel veel uh, uh, asielzoekers. Hmm. Dus we wilden eigenlijk gewoon heel simpel weten: van ja, om hoeveel mensen hebben we het nou eigenlijk? En waar komen die mensen nou vandaan? En zijn het dan mannen of vrouwen of kinderen? Dat wilden we gewoon eigenlijk in, in kaart ja. hebben. En dat, dat speelde dus eigenlijk al vanaf de zomer. Dus het heeft heel lang geduurd voordat het COA ons daar een antwoord op wilde geven. Ja, nou blijkt uit een rapport van vluchtelingenwerk dat in 2000, over heel 2016 en dus ook over heel Nederland 11.930 Asielzoekers met onbekende bestemming zijn vertrokken... zoals dat door een van onze instanties wordt genoemd, MOB. Ja, uh, in die zin uh, zijn de cijfers misschien uit Limburg niet zo afwijkend. Nee, waarschijnlijk niet. We weten inderdaad van Dienstdrukker en vertrek... dat er vorig jaar ongeveer uh, ja, iets meer dan 10.000 uh, zijn uh, vertrokken. Nee, uh, in die zin zal het wel... Het een beetje rond het gemiddelde zijn inderdaad. Uh, ik ben overigens wel benieuwd als je naar het hele landelijke beeld... Van, om, om wie gaat het nou eigenlijk? Welke groepen zijn het vooral? Uh, maar goed, dat, dat weten wij uh, verder niet. Maar ik denk niet dat Limburg afwijkt, nee. Nee, maar uh, je, je hebt het in Limburg wel uitgesplitst... naar bijvoorbeeld uh, uh, landen, landen van afkomst en dergelijke? Ja, we hebben eigenlijk per AZC gekeken... van hoeveel mensen zijn hier uh, vertrokken vanaf deze locatie... en wat is de nationaliteit van die mensen. En uh, dan blijkt bijvoorbeeld dat het, het gros van de uh, mensen... Uh, uh, Syriërs zijn en gevolgd door Algerijnen, Marokkanen, Irakezen en Afghanen. Dat hm. zijn eigenlijk de grootste groep en met name de Algerijnen en de Marokkanen de laatste twee jaar. En Algerijnen hebben, denk ik, niet zo'n grote kans op verblijven nee. in Nederland, hè? Nee, en Marokkanen nee. ook niet. En, nee. uh, de, de, vorig jaar is dat wel nieuws geweest. Ook, en zeker ook uh, Limburg heeft er veel last ook van gehad. Er waren groepen Algerijnen en Marokkanen die eigenlijk van, van land naar land hopten. Dat noemen ze ook de asielhoppers. Die waren al in Italië geweest. En die waren al in Frankrijk geweest. En die kwamen nu in Nederland. En die weten ook dat, er, dat ze er geen kans maken. Mm. Maar ja, die komen hier en die hebben destijds toen, of tenminste een deel ervan, voor uh, veel overlasten verzorgd. Er ja, was ook een groep in Weert, hè, waar tegen de burgemeester in Weert een uh, ja, uitgaansverbod afkommelde. Ja, ja, precies. Dat was een, groep, een totale groep van 90 personen. Oh. en uh, het, het, azool, het verbod had gold voor uh, ongeveer 30 personen. Die, die gingen gewoon de stad in en, en, en, en, en omliggende steden in. En dan steelden ze of dan vielen ze mensen lastig. Of, ja. Uh, ja. Overigens, uh, je zegt uh, een grote groep verdwenen mensen is ook Syriër. En die ja. maken natuurlijk vaak wel kans op een verblijfsvergunning. Ja, dat verbaast ons dus eigenlijk ook. Want uh, je zou denken dat, ik, ik denk wel negen van de tien zie je eens, maakt gewoon kans op verblijf. Dus ja, dan weten we dus niet precies hoe dat nou kan. Maar uh, een, een deel van die groep zal een Dublin-klemant uh, uh, zijn. Hè, dus die moet bijvoorbeeld naar Duitsland toe of uh, uh, naar een ander Europees land. Maar wil dat dan uh, misschien niet. Dat zou kunnen. maar. Ja, ik kan het verder ook niet goed verklaren. En het COA uh, wil daar eigenlijk ook niets over zeggen. Duurt de procedure misschien te lang? Want daar hoor je natuurlijk ook verhalen over. Dat dat... Uh... Vaak ja, in die dan. tijd duurde dat heel lang. En met name ook de gezinshereniging. Hè, dat duurde ja. toen al bijna anderhalf jaar. Moesten ze daarop zitten wachten. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, waar ga je dan naartoe? Het, het, het is zo'n raadsel eigenlijk, uh, vind ik zelf. Ja. Waar, waar moet je dan heen? Want je verliest al je rechten. En ook de procedure stopt. Ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Dus de procedure stopt. En ben je dan helemaal... Uh, moet je dan Nederland eigenlijk ook verlaten? Of mag je een nieuwe aanvraag doen? Ja, je bent... Uh, uh, op het moment dat je dus wegloopt... Uh, dan vervalt dus ook inderdaad die, die procedure ben je illegaal. En in principe is dat niet, niet strafbaar als je illegaal in Nederland bent. Maar ja, je, je maakt nergens meer recht op. En nee. als je dan ooit uh, weer opnieuw asiel aan moet vragen, dat kan. Maar daar moet dan volgens mij wel weer een termijn uh, voor staan. Dus je moet het in ieder geval nog een lange tijd even zo zien te redden. Wat is het risico voor de samenleving, voor de maatschappij... dat deze mensen buiten beeld raken? Ja, dat, dat, dat is een moeilijke vraag. Uh, kijk, wij hebben natuurlijk ook wel even in ons achterhoofd gehad van uh, het gaat om een grote groep Marokkanen, grote groep Algerijnen, uh, Syriërs. Uh, en zeker met het, in je achterhoofd de, de, de, de, de dreiging van uh, de, de, de, de jihad, zeg maar, hebben we natuurlijk wel even gedacht van ja, er is geen controle, groep, controle op de mensen die eventueel terroristische plannen uh, heeft. Maar ja, goed, daarmee willen we ook niet zeggen... dat dat voor al die 2000 verdwenen asielzoekers natuurlijk het geval zou zijn. Dus ja, ik, meer dan dat ze misschien op sommige plekken... wat eh, crimineel gedrag zouden kunnen vertonen... ja, ja. Het, het, het is heel moeilijk om te zeggen wat het, wat het gevaar is. Want je noemde net die Marokkaan in Algerije... die groep die die overlast heeft veroorzaakt. Ja. Kijk, als die in een asielzoekerscentrum zitten... dan kan een burgemeester zeggen, jullie moeten daar blijven vanavond. Uh, dan hebben we, ja. hebben we het oog erop. Als zij vertrekken uit een asielzoekerscentrum... Dan dan uh, zijn ze dus met onbekende bestemming vertrokken... heb je er geen zicht meer op. Maar zijn er aanwijzingen dat, het, dat, dat die overlast zich dan ook verplaatst bijvoorbeeld? Nou, wel met die groep Marokkanen en Algerijnen was dat toen wel het geval. Daar was wel van bekend dat die, zeg maar, in het ene land waren ze... daar, was het, daar vertonen ze crimineel gedrag mm. en toen ging ze uit het andere land. Dat is wel bekend, maar um, ja, kijk, deze mensen worden verder ook niet gechipt of wat dan ook. En Je kunt gewoon... Je, dat, dat is gewoon niet meer te meten eigenlijk. Mm. En gaat het dan ook om dezelfde personen? Dat, dat blijft allemaal heel, heel onduidelijk. Nou, uh, noteert de ene instantie het als... met onbekende bestemming vertrokken. Dat kan je dan ook opvragen onder die ja. titel. Communiceren ze daar allemaal mee op die manier? Nee, er blijken wel drie of vier verschillende termen te zijn. Uh, vrijwillig vertrokken, zelfstandig vertrokken. Uh, ja, er zijn allemaal van dat soort verschillende termen... die de verschillende instanties gebruiken. Sommige, uh, bijvoorbeeld de vreemdelingenpolitie... die noteert van er is iemand vertrokken... maar op wat voor manier die de vertrokken is... of dat nou vrijwillig is, of dat hij is uitgezet... of dat hij, uh, uh, waarvan men weet dat hij uh, uh, naar welk land is gaan... dat, dat wordt op één hoop gegooid. Dus er is ook heel weinig zicht op. En, en de instanties onderling communiceren bijvoorbeeld ook... De gemeente weet ook bijvoorbeeld niet dat er iemand is vertrokken. Dus, dus het lijkt wel een beetje alsof ze denken... nou, dat is mooi makkelijk, hoeven wij niet meer om te kijken. Ja, het wordt geregistreerd, iemand is weg. Ja. Ja, niet meer ons probleem, zo nee. lijkt het wel eens. Ja. Blijven jullie dit dossier volgen of komt er weer een nieuw uh, dossier? Nee, dit dossier blijven altijd volgen. Ja, dat ja dit goed. is een interessant dossier. Dankjewel, Judith Jansen van de Limburger. Meer dan 2000 asielzoekers, dus uh, met onbekende bestemming vertrokken de afgelopen drie jaar. uit Limburgse asielzoekerscentra. Ik wijs nog even op onze site: nporadio 1nl radio Daar uh, hebben we rechts een minuutje. Daar kun je je abonneren op de nieuwsbrief. En als je tips hebt of uh, aanwijzingen, kun je ons ook altijd via de mail bereiken: reporterradio, apenstaart, karo, ncrv.com. NL. Dadelijk kwesties. Het debatprogramma op Radio 1... in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... parkeren Rob Oudkerk en Marianne van der Anker... de radiobus in een achterstandswijk. Vandaag in Almere, waar niet alle jongeren naar school gaan. Hoe komt dat eigenlijk? Zitten leerplichtambtenaren er wel genoeg achteraan? Of wordt er ook iets te veel van die jongeren verwacht? Dat zometeen. Fijne avond. KRO en CRV. NPO Radio 1. Hij was even geliefd als gehaat. Kon niets anders dan klagen en jammeren over alles wat hij miste. Het vreugde wint Een van de grootste artiesten die Nederland heeft gekend. Het was een jongen die vak vakverstand tot en met. Deze week in Radio Doc Lou Bendy. Aan de top. Ik praat nu over Bandy niet als mens. Want als mens mocht ik hem helemaal niet. Het verhaal van een ambitieuze vakman. vastbesloten om succesvol te zijn. En dan helpt het wel als je om te beginnen. niet al te aardig bent tegen iedereen. Straks om 9 uur in Radio Doc de documentaire. Lou Bandy aan de top. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga naar promovennum.nl voor de voorwaarden... en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. We snappen dat het irritant is als deze week... een collectant van Amnesty International voor uw deur staat... terwijl u net onder de douche wilde stappen. Maar u moet maar denken... minutenlang met je hoofd onder water gehouden worden... om je tot een bekentenis te dwingen... is nog een stuk irritanter. Dus geef om vrijheid. Geef aan de collectant van Amnesty. Alvast bedankt. NPO Radio 1